We gaan verder. Uh, op dezelfde pagina hebben we op de regel 5 een nieuwe oot. Oot, kuf, kaf, vav En hier is uh, in de numeratie numera van, de, van deze oot de middelste letter moet. Moet je veranderen verander in. Uh, kaf en niet in de staat bet. See, kuf, bet, waf. De regel 5 van de tekst van de zoger, de letter bet van de numeratie van kuf, bet, waf verander in, in kaf. Dus, od, kuf, kaf, waf. We hebben Rabbi Shimon, en daar is ook nog een foutje ziek, dan het vierde woord, staat het Jehulhu, de eerste letter, Jude, trek door, maakt daarvan van Waf, wordt het Wehulhu. Wehulhu, Hevraja. We Verana de oreiter. de oreiter de oreiter. Kol Had de oreiter. We We hebben Rabbi Shimon vertelt dat wat wij leren nu onder andere omdat dat, is ook dan de nacht dat was nacht voor de Shavuot in de gezelschap van Rabbi Shimon. Dus dat was een nacht dat zij moesten ook doorbrengen en dat al deze uitleg kwam gedurende uh, deze Nacht. Five. We have Rabbi Shimon and Rabbi Shimon hulgu hulgu Havraia and Rabbi Shimon and all kameraden waren Meranin waren uh, jubelen. Bij Rana de Oreita met het gejubel van de Torah. Omegad Hatshan, Milen de Oreita. En zij vernieuwde de, de woorden van de Torah. Kol had we ha't meneer, iedereen van hen. Zie hoe die zegt ons. Iedereen. Iedereen die daar was. Al die zijn kameraden dus ah, iedereen had iets nieuws gezegd want wat betekent iedereen iedereen moest man doen opbrengen op doen opstegen we hebben gehad rabbi Shimon we goldsharen gebraaien gebraa en ze verheugden, ze, verheugden, ze verheugden zich rabbi Shimon en alle overige kameraden Amar, de volgende pagina. Kufkaf, kaf het 128. De eerste regel. Lon Rabi shimon dubbelpunt dubbelpunt. Amar, lon Rabi shimon zei tegen hen. De regel 1. Banai, zacha'ahul kai. Kulkehon, begin de lemachar, lo taul, kala, lehupa, elatwei, behadei, behadeihu, behadeihu, begeinde, kulhu, demitaknin, tikuneha, bahaï, laila, vehadanba, kulhu, jehon. De re scheimen besafra de dahartane, hartane. Ve kutsha varehlon brahan ve atrin vir de alma ilaa. De regel 1 na de punt. Dus wat zei hij tegen hem? Zacha'a, bana'i, mijn zonen. Zacha'a, kul'kai, kul'kai, hoon. Gelukkig -euh, is, geprezen is, jullie aandeel. Begin de lemachar omdat morgenochtend, morgen, Lota ul Kalale zal de Kalade de bruid onder de khupakomen komen, uh, alleen maar samen met jullie twee beginnen te omdat allen de metakni antekunega die haar opmaken versieren in haar in haar versiersels in haar tikunega in haar correcties bahai Lila in die nacht we gaan dan en vreugde hebben in haar. Koolhu, jehon, reshimin allemaal zijn zij worden zij opgetekend. De regel drie, uitgevend en opgeschreven besafra Safra de Dacharnia. De Safra de Dacharnia. Dat betekent, worden zij opgeschreven in het boek, in een memo-boek. Ik weet niet hoe ik dat kan anders vertalen. Dus een boek van herinneringsboek, of zo, een boek van herinnering. Dus een boek dat, we zullen zien wat het is. We kuts shabrihu en de heilige gezegend is, hij me ware gelon, zegend hen beshivin Brahan. Door zeventig zegeningen, we atrin de Almaïla'a en kronen van de, hoge, van de hogere wereld. Wij gaan keren terug naar de vorige pagina. Uh, kuf kaf sein. Ha de linker kolom de regel 12. De referentie van Ot Kuf Kaf 126. We hebben Rabbi Shimon, we hebben dubbele We hebben Rabbi Shimon, 13, sorry. We Rabbi ברانا נימ, ברנ, ברננננ, ברנננננת, את תורא, ברננננת את תורא, выхож איחד, פירטית דואיחד, מיהמ, איה מיחדש דיברי תורא, בראבישי מונ De regel 12. We, ja, Rabbi Shimon, Haverim, en Rabbi Shimon, and alle kameraden waren, merananim, waren, jubelden, we rananat, atora Torah, in het gejubel van de Torah. We, Hola Had, 14, we, Had, en ieder van hen, a ya Hadesh, de Torah, vernieuwde de woorden van de Torah. Rabbi Shimon, en Rabbi Shimon was uh, blij. Kijk hoe geweldig het is wat hij ons zegt: iedereen, elke, iedereen van hen, had de woorden van het, had de vernieuwde de woorden van het waarabdekend. Zelf, iedereen van hen had man opgebracht, individueel. En Rabbi Shimon was blij 15. Na de punt. Zie dat. Geen een was strebbelde tegen. Geen een. Dat is het. De, de voorwaarde voor succes. De voorwaarde voor het de um, redding. De voorwaarde voor om um, um, uh, verder te gaan wanneer geen tegenstribbeling is, want wij gaan naar dezelfde richting, we gaan dezelfde kant op, en als bijvoorbeeld iemand niet kan, niet kan is, geen, uh, is niet iets wat verkeerd is, maar als iemand niet wil, dat kunnen we niet, dat kan ik niet verdragen, en dat kon ook Yeshua niet verdragen. Herinner je, herinner je hoe dat met Yeshua was? Ja, hoe was dat met Yeshua? Hij redde wie? Hij genees wie? Alleen wie diegene die geloofde? Ja of niet? Iemand kwam naar hem toe en hij zegt, ja, mijn dochter ligt daar, doodziek. Zeg maar alleen het woord dat zij zal genezen worden. Hij geloofde daarin. Dan, hij zei, dan reageerde hij en hij zei, ja, jouw geloof heeft jou, heeft jou gered. Dan was hij bereid om iemand te genezen. Herinner je nog? Maar in zijn eigen staat, staat het geschreven, daar waar hij vandaan kwam, kon hij geen wonderen doen, staat het geschreven. Waarom? Omdat zij geloofden niet in hem. Ja? Geen profeet in eigen staat. En als men niet gelooft, dan heeft het niets. Dan kan men absoluut niet... Naar, kan men niet komen tot de ketter. En komt men niet tot de ketter, kan men ook niet... Er kan men zich ook niet relateren aan de gmartikoen. Zie dat? Ketter en de mal is altijd verbonden met elkaar. Als je komt naar de ketter door, je, door jezelf jouw avioed te verdunnen, dan betekent dat jij komt ook met de man tot de ketter, dan kan je ook trekken, wat jij trekt naar boven, kan je ook trekken naar beneden. Je hebt de weg weggelegd. Kijk, rebe, trekken jezelf naar boven door jouw avioed te verminderen, betekent dat jij doorgeboord had in jouw kilim, de weg naar boven. Als je eenmaal naar boven komt, dan kan je altijd naar beneden ook komen. Dus altijd is het verbonden. Die malgoed goed is altijd verbonden met de ketter. Daarom is het. Daarom is het uh, de wisselwerking. En daarom van de ene komt de andere. Maar geloof is absoluut noodzakelijk. En niet dat de mens niet kan geloven. Niet kan geloven is niet erg. Wat zei Yeshua ook toen de zijn discipelen kwamen bij hem. En ze zeiden. We hebben gezien dat iemand. In uw naam. In uw naam. Die gaat. De, die boze geesten uitdrijft. Ze, wij willen hem, dus wij zullen wij hem hinderen. Daar om dat te doen. Hij kan dat doen. mag toch dat niet, doen, niet te doen. Want hij is niet. Niet de discipel van, van u. Tegen Jezus had hij gezegd. Wat had hij gezegd? Wat is wat zij het Laat hem doen. Want als je dat doet, wie niet tegen is, is voor. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Dat betekent, wie niet tegen het geloof is, zal wel, eventueel, zeker, stap voor stap, zal wel komen tot het geloof. Right. Daar is niets van keer dan iemand die die bijvoorbeeld bij ons leert, en die geen geloof kan opbrengen. Maar als iemand niet wenst, dus niet wil, geen, wil geen geloof opbrengen, dan hoort hij niet hier. Ja, dan ben ik net zo, net zo, dan ga ik ook net zo'n onorthodoxe maatregel nemen, om iemand te zeggen, nee, als je niet dat niet doet, en ook dan doe ik het erg voorzichtig. Maar als ik dan e-mailtjes krijg dan... met die waarin... waaruit bleek dat het... alsof het net iemand is die ik nooit gekend had. Na vijf en meer jaar... met ons geleerd te hebben. Je hebt zoveel geleerd. en basiscursus en alles. En er was een tegenstribbeling op een manier... Op een, dat ik niet, niet kon... niet eens vermoeden dat dit in hem nog zoiets zat, dat dit zo is. En ook dan gaf ik nog een kans. Dan had ik gezegd, jij komt niet meer naar onze interne studie, dus naar de zoger. Maar je mag wel doen dan als um, externe student, vooropgesteld, ja, dat, dat jij niet zelf werkt. En dan kreeg ik weer een mailtje. Waarbij nog erger. Zo'n uh, splash van emoties. Van allerlei dingen. Die verschrikkelijke dingen kwamen. Waaruit is. Ik kon zien dat het, dat het. Tegen het geloof absoluut. Want alleen maar het hoofd werkt. En. Anders is het. Ja, begrijp dat het is. En het woord Yeshua Die brengt al. Hem in tot woede zoals dat volk dat precies op dezelfde manier is opgevoed en ze weten niet waarom maar het alleen het woord Yeshua brengt hen tot zo'n verschrikkelijke stuip, stuiptrekken waarom? omdat het woord, het woord Yeshua zelf deze kracht deze van Jeshua die stout bij hen op, op de onreine kracht. En dan, ze kunnen alles verdragen. Maar als ze horen Yeshua, dan, het is heilige der heiligen. En dan komt het in de mens binnen, in die lagen van zijn innerlijk, waar hij geen hers, waar die hij niet kan beheersen. En daarna, daarna, daarom komt het zo'n reactie van, dat hij dacht dat hij toch nog hoorde daarbij, maar dan zag hij dat, het, dan, ik zag dat het uh, gewoon, en nu moet het ook weer, dan had ik gezegd, en nu ook niet, uh, als externe student, dan hoor je ook niet daarbij ook als externe student. Dus dan, deze persoon gewoon zien. De stage in de Kabbala speelt geen rol. Iemand die vandaag probeert te geloven. Die hoort erbij. En die wordt behouden. Iemand die niet gelooft. Die kan leren de Kabbala. Twintig jaar, dertig jaar. Niet zal hem helpen. je? Dus Probeer te geloven. Probeer op te brengen het geloof boven het verstand. Dan kom je tot de ketter, want in de ketter zit de schepper in gebed. Anders komen we niet tot de schepper. Geen mens komt tot goed opletten. Geen mens, ik vertel je de waarheid. Geen mens komt tot de schepper door welk gebed dan ook, als hij zich niet eerst opwekt en opkomt op gaat bekleden de klie, komt tot de klieketter. Right? Wat betekent dat? Als je een gebed uitspreekt, dan moet je en jij richt jezelf. Zeer belangrijk wat ik probeer te zeggen. Als je pro probeert een gebed uitspreekt en jij spreekt tot de Schepper en jij denkt daarbij niet aan Yeshua dan is het een vage neus. De Schepper laat niet geen gebed door als het niet eerst gericht wordt in de naam van Yeshua door de, alleen via de kan de, het gebed kan alleen via de ketter de Schepper bereiken, kan anders niet dus daarom is het is altijd goed dat je zegt een gebed, dat moet je zeggen richt je tot de Hashem je zegt vader of je zegt Hashem Hawaii, wat je wil je zegt tot Hashem je bedoelt Hashem maar dat altijd zegt in de naam van uh, Yeshua. Ja. Altijd in de naam van Yeshua. Dan betekent dat jij. zegt dat jij. Via Yeshua komt. Tot de schepper. Anders is het een was neus. Alles wat mijn broeders doen is. Is waardeloos. Omdat zij komen niet. Eerst omdat zij geloven niet. Dat in de Yeshua is de vader ingebed, kan dit absoluut onmogelijk, absoluut onmogelijk, en als je dat moeilijk voor jou is, als je dat overwint binnen jezelf, als je dat stap voor stap zal het je onthuld worden maar als je van binnen gaat je verzetten dan dan heeft het geen zin kijk, is het is niet ik verkondig geen Christendom. Het is alles, overal is het, zijn vonken van het heilig is het overal gegeven. Ik verkondigde alleen wat ik leerde, de leer van Hashem, en niet in een bepaalde richting. En men kan niet komen tot zijn destinatie anders dan door de laatste punt, dat oogje. En dat is die ketter, de kleinste, kleinste plaats. Dus waar men, de Jeshua, en daarin is het licht ingebed. Dan kan men komen tot Hashem. Dus altijd, of zeg je of niet, maar je zegt van binnen, dat in de naam van, naam, want naam betekent Kli. Ja? In de naam van Yeshua kan je zeggen. ...onze machine. Dan kan je het licht... ...kan je het komen tot het de schepper. Anders is het was neus... ...mijn vrienden. Niets zal het helpen. Ik heb net gezien... ...een paar dagen geleden op de tv... Uh, ik, heb, ...ik heb nog Israëlische tv... ...nog tot 1 januari... Uh, ...ga ik dan volgende, vol, volgend jaar... ...niet meer me abonneren. Gewoon voetbal en alles. Niets. Niet alles wat ik wil en alleen maar één programma, dus maar, ik zag het toevallig, ik heb het open gezet, en daar was het een zo'n uh, hadden ze die lichamen van die gedode in Mumbai gedode Rabbi een vrouw, hadden ze dus daar geb gebracht naar Israël, naar uh, Rishon in, Zion, in de stad daar in Israël, en daar hadden ze, liggen ze die, die verwikkelde uh, lichamen daar, en alle Chabad, want ze waren Chabad al die chassidim van gebat. En zij zaten daar ergens, allemaal alleen maar Hasidim en wat paar mensen, top, top mensen van de regering. En een rabbi een andere rabbi, grote rabbis van hen, van die Chabad beweging hadden ze daar iets gezegd. En ik hoorde wat ze zeggen. En al hun gebeden, en het is aangeleerd. Het is niets. En ik hoorde wat zij zeggen. En de manier waarop zij zeggen. En hij weet die rabbi. dus met een mooie, mooie baard. En dat is een heilige heilig voorkomen. Maar ik voelde niets heiligs daar. Het is net als een. Uh, als een pop. Dat daar stond. En wat hij allemaal zei. Allemaal die dingen die aangeleerd zijn. En ook dan, wanneer het nodig is, kon hij ook een stemmetje maken dat hij net of die of een huilende stemmetje maken. Dat is ook een manier, zoals de chassidiën dat weten, op die manier op te treden om het publiek om het publiek een beetje zo aan ont te roeren, tot ontroering te laten komen. En wat hij, wat hij daar allemaal had verteld, hij had ook refereer, gerefereerd op Ari, wat uh, Ari had gezegd, want zij weten dat Ari wat de Heilige, etcetera. maar. Alles wat zij zeggen, alles wat die Chabad of wie dan ook zeggen, is het zeggen. Het is geen gebed, zonder te komen tot. Yeshua kan mijn, de Schepper niet aanraken. Voor geen uren lang kan je dat doen. Je kan de hele, het hele volk laten bidden. Dag en nacht, de hele jaar door. Het zal niet doorkomen. Want er is maar één ketter aan Yeshua was het gegeven, hij heeft ook gezegd. Hashem heeft alles aan mij, vader heeft alles aan mij gegeven. En niemand komt tot, tot de vader dan door mij. Absoluut zo is. Maar je moet het ervaren. Je moet weten wat je ervaart. Dat is niet alleen woorden. En moet weten dat het dat het laatste station is je kan het nooit passeren je kan nooit laten jouw gebed passeren anders dan door Jezus dus als iemand het niet kan dat is niet erg van onze studenten laten zeggen maar als iemand tegenstribbelt als je het van binnen je voelt wel dat jij het, het, ja, het, het, het werkt in jou als het ware tegen je hebt ook zelfs misschien een weerzin maar jij wil het wel meegaan, jij wil neegaan zijn, jij wil het overwinnen jij wil hoop dat dit kracht jou gegeven wordt, zal worden dat jij het zal overwinnen dat jij wel aan jou wel geloof zal gegeven worden, want geloof betekent niet dat ik geloof, maar ik maak mij beschikbaar en van boven kreeg ik het geloof geloof betekent dat ik man kan opbrengen geloof is niets anders dan man dat betekent de weg naar, naar het licht. Dat is geloof. Grijp je dat? Het is net als je dan iemand bijvoorbeeld die gelooft en niet gelooft, kan je erg makkelijk zien. Natuurlijk moet je een apparaatje hebben, een speciale geloofsdetector of ongeloofsdetector. Grijp je dat? Dan zou je, dan zien, dan zou je zien dat die, die rabi daar, die twee rabbies, die daar, top die daar op de vergadering waren in Israël, dat dit allemaal holle woorden waren. Of heb je dan zo niets, je zal zien, want ik heb niets gezien, ik heb niets gevoeld. Van binnen dat het iets, dat de weg naar Hashem was er. Met al die mooie woorden wat ze zeggen. Maar, dan zou je kunnen zeggen, zien, als je dan dit ontwikkelt bij jezelf, deze perceptie. Ari had het wel. En je moet het gewoon, dat is aan te leren. Het is niet iets dat het, je moet heilig zo zijn, dat je het... Uh, uh, afzondering zijn ergens. Uh, maar je moet gewoon aanleren leren. Dat. Dan, je kan, dan zou je kunnen zien dat in de mens net zo, net zo als een, een kolommetje. Een licht kolommetje uh, open is. Of een naar boven komt. Naar zijn hoofd. In bepaalde vorm, maar dat is wel als kaf. En dat gaat naar boven en dat is dan verbindt daarmee zichzelf met de ketter. Een ketter is het hoofd. zijn hoofd is een ketter, ook ziet het, het geestelijk hoofd. En daar verbindt het zich met het licht. Dat is de weg dus naar het licht. En natuurlijk daardoor kan het ook van boven naar beneden komen. Dus als een mens zichzelf ontvankelijk maakt, dan maakt hij zichzelf uh, um, beschikbaar waardoor hij zelf gaat het aanboren dus altijd bestaat deze weg van boven bestaat het altijd, van binnen, van beneden is het, we hebben dat uh, volge ge, vol, volge volge, zeg ik dat deze put als het ware, hebben we volge, met grond hebben we weer uh, zeggen dat volge huh? dicht, gegooid. dicht gegooid precies, dat is wat we hebben gedaan dat is al de mens, wat de mens heeft gedaan. Maar van boven bestaat altijd deze weg. Naar de mens. En dat is wat wij moeten openzetten. Daarvoor moeten wij doen dat wij niet tegenstribbelen. Dat wij als een zijn. Iedereen voor zichzelf als een. En dat wij ook als kleine wij dat wij hier komen, want elke les komen de nieuwe onthullingen via de zoger, En dat elke les die weer het terug uh, putten, ja, zeker putten in het uh, openbreken, ja, openbreken van die dichtgegooide kavel in ons wordt, met de dag moet het uh, open, opener gaan. En dat kan alleen door je medewerking, anders gaat het niet. Daarom gebeurde, gebeurde dit. Dat soort dingen dat opeens van een dag op een ander opeens iemand moet onze studie verlaten. En helemaal. Zo gaat het. Maar dat is kijk wat je zegt. Dat is wat in de aanleiding wat hij ook ons zegt, wat zegt. Dat iedereen van de uh, alle kameraden, iedereen van hen heeft de woorden van de Torah vernieuwd. Deze nacht. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon was uh, tevreden, of blij, vijftien na de punt. Na de eerste punt. We gaan kol, shara, haverim, en zo ook alle overige kameraden. Allemaal keken in één richting: naar de Gmartikoen. Er is geen twee, twee, twee verschillende Gmartikoen. Als we allemaal kijken naar één gemaakt, dan zullen we enorm vooruit gaan. Bovendien aan ons is weggelegd een geweldige iets, een geweldige weg, dat wat zullen we zullen, zullen ervaren stap voor stap. De volledige gemartikung, de volledige persoonlijke en voor de hele groep gemartikelen, die, die ons dat is waarom, aan ons, dat is onze doel, ons doel uiteindelijk de gemartikun te eh, te bereiken op de voor onze groep, maar individueel. En tegelijkertijd als groep betekent door samen te doen, maar in, absoluut individueel. Maar alleen dat kan, alleen dat het eh, waarbij wij in elke les, dat wij proberen, niet tegenstribbelen, maar meedoen als één blijft En toch blijft iedereen individueel. Amar lahem Rabbi Shimon. Rabbi Shimon zei tegen hen zes dubbele punt. Banai mijn zonen aschregelke hem gelukkig of geprezen zijn jullie aandeel. Uh, geprezen is uw aandeel. Kie ja, waarom is geprezen uw aandeel? Uw aandeel in het hogere, in wat jullie hebben bereikt. Want jullie aandeel gaat niet omhoog en naar beneden. Ja, er is geen crisis voor jullie aandeel. Jullie aandeel is, is de gmartikun, absolute overwinning. Kiele magar, lota, woge kala, erachupa, want morgen ochtend zal de kala, de bruid, onder de de kopa komen, onder het baldakijn komen, maar alleen maar met jullie. Michoum Shikoul Elo Amitaknim, omdat al de heinen die de regel 18, Amitaknim, Tikunea Kala, die opmaken, corrigeren deze correcties van de Kala doen, Balaila in deze nacht. Usmehim, let op wat je zegt ons, niet alleen dat zij dat correcties doen, Usmehimba, en die verheugen zich in haar. Zie dat is ook wat nodig is, verheugen zich in, in haar. Kulam 19, Yurishumim, allemaal zullen zij inget, opgetekend en ingeschreven zullen zij worden, besefer a in het boek van herinnering, of in een memo-boek, ik zou niet weten hoe ik dat in het Nederlands moet voorgaan. zikaron, zikaron betekent herinnering, of nagedachtenis, maar het is nagedachtenis, betekent als het iemand overleden was. Twintig, wakad oorsboru goeme, ware tam en de heilige gezegend is, hij zeigend hen, en hij herinnert je nog, zeigening, zegening, betekent, uh, licht chassadim, zegent hij, beshiv'im brachot met zeventig zegeningen watarot en kronen kronen zijn Mochogma 21, mi haolam van de hoge wereld oké, okay, wat zijn die zeventig we zullen zien wat hij ons, hoe hij ons dat uitlegt 22. Het is ook niet moeilijk. Het is niet moeilijk, zoals zij ze zeggen: dat het de zoger is. Moeilijk. Het is niet moeilijk. Moeilijk omdat wij proberen met het hoofd te komen. Zonder geloof is het moeilijk. Ook leven in, in deze wereld. Zonder geloof is het moeilijk. Alles is zwaar. Alles is zo, zo, zo tragisch. Zo moeilijk. zo Zonder geloof. Zo is dus de mens is zelf, die het die, die, die zo ervaart. We hebben gezien, het is, moet niet een gewoon eenvoudig geloof zijn. Onder het verstand. Het moet geloof zijn boven het verstand. Dat betekent, we hebben gezien, eerst moeten we opklimmen. Door onze eigen krachten. Net eigenlijk, door krachten. Dat betekent verstand ook gebruiken. Wij moeten wel verstand gebruiken. Niet onder het verstand. Steeds jouw verstand gebruiken. Maar, hoewel het verstand zegt ons, doe binnen het verstand, moeten we boven het verstand gaan. He? Dus alles wat je hoort, en daarom is het ook weer de hele Talmud, is ook een geweldig verstand, een geweldige genie. Hoe het hoofd kan je, hoe dat met al, al die logica. Maar als je dan niet nog een stukje verder gaat. Van de talmoed wat ze leren. Wat men leert. Ja, met allerlei redeningen, zo, zo, zo moeilijk. En zo kan het zijn. Maar als je dan zonder het geloof doet. Niets helpt. Talmoed geweldig. Maar dat is niet. Talmud is de talmoed is schuldig. Het uh, doet geen nadeel. Zegt niet dat de talmoed slecht is. Maar het is slecht. Zegt alleen dat. Zij die de taal moet gebruiken, zij leren de taal moet alleen met hun hoofden. Wat betekent dat? Binnen het verstand. En binnen het verstand, wat je ook doet, en hoeveel je doet, en wat is ook, als je binnen het verstand doet, de schepper luistert niet naar de mens. Waarom niet? Binnen het verstand, dat betekent binnen jouw kilim de Kabbalah. Hashem is de wens, absolute wens om te geven. Hoe kan je dan jou, euh, jou verbinden met Hashem? Door overeenkomst en eigenschappen. alleen door geven als Hem. Hoe kan je als Hem geven? Niets kan je geven. Dus alleen jou, jou, jou opgeven, als het ware, jouw aviut van jouw wens. Niets verdwijnt. Niet, jouw aviut niet, niet verdwijnt, jouw wens om te ontvangen voor jezelf. Alleen jij gaat dit telkens verdunnen. En dan kom je tot de ketter, dan ontvang je het licht. En dan moet je niet altijd daar bij de ketter blijven. Je komt daar, je ontvangt daar de reding, opluchting. Ja, je ontvangt daar genezing. En dan kan je verder doorkomen, door, door, door je, je hebt de weg zelf op, opgelegd, de weg, de weg van beneden naar boven, naar de ketter, naar de klikketter. Dan kan je altijd terug, ja, heb je meer kracht. Dan ga je van de kliketer naar het lager, naar de lagere kilim. Dan kan je ontvangen dat het licht. Uh, roog steeds. Stap voor stap kan je het verder gaan. Maar dan verbonden, altijd verbonden aan de kliketer. Betekent altijd verbonden aan Jezus. Dat is de dat is het belangrijkste. Boodschap: Altijd weten dat jij verbonden bent kan. En als het iets niet lukt, verbind je jezelf met Jezus. En niet direct schrijven aan Hashem, Hashem helpt help niet. Hij zegt, ik heb al mijn zoon gestuurd naar jou. Hij heeft jullie de boodschap gegeven. Waarom leer je niet van hem? Ik heb alles van hem gegeven wat, wat de schepping betreft. Leer van hem. Waarom kom je tot mij toe? Tot mij toe, Hashem zegt. Dus leer wat hij zegt. Als, ik, uh, als, als, als de Citra-Agra slaat jouw ATA op je rechterwang, moet je ook de linkerwang toekeren. Ik had dit in de nachtles, een paar, na twee, twee lessen daarvoor, was het een onderwerp in het schaim in de nachtles. Heb ik het ook even verwoord? Heb ik gevraagd ook, Mirjam Miriam heeft het. Uitgewerkt en dat is bijgelegd bij deze les. Bij deze zogerles. Want ik had het meerdere malen gezegd. Dat ik dit uitleggen deze mitzwa. Dat is ook een voorschrift. Wat aan Yeshua werd gegeven. De voorschrift. Dat is niet een, een wishful thinking. Dat is niet iets wat uh, een goede zaak is om dat te doen. Dat is een voorschrift. Om als men jou slaat tegen de rechterwang. Moet je de linkerwang toekeren. wang wang toekeren. Dat heb ik nu heb ik uitgewerkt. Mirjam heeft met het uitgewerkt. Dat kregen jullie dan in, met deze zogerles. Dat is wat hij had gezegd. Dat moet je leren. En dan weet je, dan ben je verbonden met hem. Verbonden via hem ben je verbonden met de vader. Dus met het licht. In de, in de Yeshua, in de ketter is, is vind je altijd licht. En niet iets anders. En niet, ik heb niet dat is wat het enige is. Die hebben wij vijf spheer We hebben niets te maken met al die beelden, al die symbolen. Aan christenen werden wel symbool gegeven. Van, het is wel, zij uh, uh, uh, zien dat uh, als een teken van kruis. Dat is aan hen gegeven. Het is de manier waarop zij aan hen gegeven is dat, dat zij zichzelf moeten kruisigen. Het is niet erg, het is niet slecht, het is niet uh, gek. Maar dat is de, welk, de, de weg wat aan hen gegeven was. Weet die kabala leren, hoeven dat, hoe dat niet? Als iemand dat wil, kan het ook zien als kruis. Dat is, de, dat is de, waarin men gelooft. Maar ik, wat ik kan jullie vertellen is die vijf zoverot. We hebben vijf zoverot, niets anders, ja of niet? Dus als je opdoet, opsteeds doet je steeds verdun je jouw uh, jou avioed tot de ketter, ben je gekomen, tot de, tot de, tot de verlosser. Dus in elke toestand, verbind als je het dan moeilijk vindt. Bijvoorbeeld, er was druk vandaag. In elke kleine toestand zelfs. Probeer eerst met je eigen krachten te komen tot de sereniteit. Altijd probeer jezelf te doen. Niet direct schreeuwen daar. Het is, het is zo. Dat is niet de hele bedoeling dat wij zoveel mogelijk op, te, bij de voeten komen te staan hier in deze wereld. Ja, dat wij alleen vragen, altijd natuurlijk vraag, vragen. Verbonden altijd blijven met de ketter, dat wel. Maar niet direct uh, help, help, help. Dus eerst probeer met je krachten te doen. Dus betekent, betekent, door je eigen krachten in jouw toestand, jij ervaart de toestand als ellendig. Waarom? Jij zit dan in de malgoed. Ja, in, de, in jouw malgoed, in de goed, dus zwaar. Wat moet je doen? Door je krachten moet je komen doen. Eentje lager. Eentje boven, dus eentje dunner, verdunnen jouw wens tot zeer van de klieg. Ja, en nog eentje, nog eentje. Kan je dat, voel je dat jij, als je komt daar naar zelf met je kracht, en je komt wel tot de sereniteit. Geweldig! Je hoeft niet dan verder nog te gaan. Betekent dat jij verbonden bent met de Yeshua, en dan doe je een beetje inspanning, en dat is al genoeg. Als het niet genoeg, moet je meer inspannen, ja, meer jou, nog meer verdunnen. En als je helemaal niet kan, dan kom je echt tot Yeshua, dan ga je dan brengen in de herinnering, verbind je jezelf met wat? Niet met een mens die daar ergens heeft een beeld gezien, opgemaakt, een beeld... Ik weet niet wel dat op een kruis hangt of zoiets. Niet dat. Niet iets wat je niet beeldt. Goed opletten. Als je ziet in jouw verbeelding een mens, Yeshua, van vlees en bloed, dan zit je verkeerd, mijn vriend. Dat is wat uh, zij konden dat niet zien. Zij konden Natuurlijk is het tot vlees geworden woord of tot vlees geworden kracht. Maar, jij, maar het is niet wat we, niet dat jij het moet op die manier zien wie Yeshua ziet gewoon als mens het is een basis onthoud het er goed, jij moet komen, jouw lichaam lichamelijk moet je voelen dat jij komt dat jouw lichaam helemaal door het, goed opletten wat ik zeg, het is, uh, is cruciaal, dus door jouw gebed, door het komen tot Yeshua, wat moet het gebeuren niet dat jij ja Yeshua moet zien in leven zoals met dat kinderlijk, dat, Ik heb met alle respect, maar het is kinderlijk hoe men dat ziet. Dat men zich, ziet Jeshua, en dat. Echt een echte goede christen begrijpt en zegt de waarheid, zegt hoe meer ik verbonden ben met Yeshua, hoe meer leeg ik voel. Ja, zoals die, die Nobelprijswinnaar ja, die, die, ja, die uit India, die vrouw die daar die non die geweest was, die die dood ging. Ik herinner je nog? Die was tot Nobelprijs. De doorde Teresa precies. Maria, ter moeder Theresa. Wat zij had gezegd? Zij had gezegd, huh. en zij dacht nou, zij is zo heilig. Dacht zij had haar verteld. En hoe, hoe, hoe, ziet u dan Jezus? Hij zegt, ik zie niets, zegt zij dan, aan het einde van haar leven. Waarom? Zij was zo so heilig, dan zij was eerlijk, zij zei, ik zie alleen, voel alleen maar leegte. Dat is een goeie, dat is een geweldig teken dat zij daadwerkelijk heilig was. Begrijp je dat? Onthoud het er goed. En geen komedie dat jij ziet, Yeshua, in leven van vlees en bloed. Dat is de toevoeging in het Nieuwe Testament. was een toevoeging van christenen. Dat is niet Joods. Dat is niet wat gegeven was. Dat was de, de toevoeging. Het is, het is niet de woorden van Yeshua. Yeshua had gezegd dat na drie dagen zal ik opstaan uit de dood en zal ik aan jullie verschijnen. De rest hebben de christenen, de christenen bedoel ik, ze hadden het wel opgemaakt op de manier dat hij had ze begeleid, wel maar niet zo dat het een vlees van een vlees en bloed is geworden. De hele bedoeling is dat door het zich verbinden met Yeshua. goed opletten wat is het? het is niet... Het is niet alleen geestelijk, ook, ook niet alleen geestelijk. Het is niet fysiek, maar ook niet alleen geestelijk. Wanneer je je verbindt met Yeshua, dan voel jij, jij moet het voelen, dat jij de mens die leeft hier in vlees en bloed, jij moet dan op dat moment voelen dat het heilige is in mij. Dat ik nu net als Yeshua. Of door de Yeshua. Door mij te, door mij te verbinden met Yeshua. Heb ik nu het licht. Via Yeshua. Aangetrokken aan mij. En nu mijn hele lichaam. Voel ik de schepper in mij. Eigenlijk, Mijn lichaam is nu. Uh, als het woord. Is, het woord. Van Yeshua is nu. Tot lichaam geworden. In mij. Begrijpt iedereen dat? Niet dat Yeshua is dat, maar Yeshua is natuurlijk de eeuwige kracht van altijd leeft en altijd in het lichaam natuurlijk. Betekent dat lichaam dat als je die Yeshua aantrekt, komt naar hem toe, dan betekent ook dat ook jouw lichaam dan gaat voelen dat elke celletje bij jou gaat zich vullen met het licht van de Shem. Zoals so Yeshua was in zijn leven, tijdens zijn leven. En zoals en so Yeshua is altijd. Want wat het afgebroken was van hem, was alleen maar het uiterlijke iets wat uit de aarde was genomen. Dat je leeft in het lichaam, ook dat is waar. Hoe zullen we stap voor stap leren, en we zullen dat ook leren, ook aan de hand, mede door de kwestie van, het aspect van het opreizen van Elia, van de profeet Elia. Als we dat zullen leren, anders wordt het praten over praten, iets wat alleen maar filosofisch of we moeten alles op, de, op zijn tijd daarover hebben. Dat zijn de dingen die waar ik eh, enorm veel moeite deed, en nog steeds om dat te kunnen ervaren, wat betekent dat. Heb je niet begrepen? Begrepen kunnen we dat niet. Maar hoe is het mogelijk dat je Elia levend werd opgenomen in de hemel? Zo ook Jezus. En dat komt wel, in, we zullen het leren in de zogerdan dan zal het ons... Van boven, dus dat hem gegeven zal worden op de manier waarop ik kan het uitleggen. Anders is het worden. Okay. Maar dat is de bedoeling, is dat jij dus niet ziet, Yeshua probeert, probeert te zien, Yeshua als uh, een beeld. En niet moet je zien, moet je ook niet zien hem, als je hem naar hem richt, jezelf als, dus geen beeld. Want elk beeld is materie, materie. Elk beeld, geen beeld kan, goed opletten nog een keer, geen beeld kan brengen redding. Geen kruis, geen icoon in de wereld de iets de waard, goed onthouden. Geen icoon in de wereld iets waard is, behalve dat dit een kunstwerk is, door de mens gemaakt. Kijk. Geen zo met een kruis zo doen iets helpt, waarom? Als men dat. Kijk naar de kruis en men denkt dat het iets ding is. Het is gewoon een ding. Nee? Niets wat men ziet, is heilig. Altijd goed weten. Dus als je komt tot Jeshua, dan door de verbondenheid met Jeshua, betekent zijn woorden. En jouw absolute geloof van binnen jouw uh, toewijding, dan verkreeg jij het nieuwe lichaam. Op dat moment ga je dan voelen dat, dat wat boos, boos en kwaad en allerlei andere dingen wat bij jou waren, dat jij voelde jezelf verschrikkelijk, onaangenaam en verschuurd. Dat dan voelde je opeens dat eh, het licht komt in jou binnen. En maar dan door de verbondenheid met Jezus. En dan voel jij jou vol heel in Yeshua. Maar het is jouw lichaam. Huh? Jij voelt jezelf één met Yeshua, maar dan is het jou binnen jouw kilim. Dat is heel iets anders dan alleen maar alleen het christendom. Alleen dat uh, zo denken uh, dat hij is daar ergens, zo weet ik niet, op welke manier dan ook. Het is al wat. En maar het is, het is iets wat het voelbaar moet zijn, maar geen beeld. onthoud dat het erg goed. Elk beeld is boze. Wat is dan dat wat Paulus beschrijft, dat hij ook toen, toen hij uh, hem vervolgde. Ja, Je, Jezus vervolgde Jeshua. Dat toen opeens Jezus heeft hem halverwege ergens... Um, toen met hij met die, met die expedities ging... Om tegen de christenen... zoals men dat beschrijft dat opeens Yeshua heeft hem en hij hem zegt... follow me... Ja. en hij heeft het ook als kracht gezien... dat het zo, zo is... dat kan alleen kan je zien als kracht... en niet als mens... van vlees en bloed... want als je ziet een vlees... voor jezelf... en jezelf zien jouw je de beste verbeelding... een vlees van vlees en bloed... Dan moet je weten dat dat is dan mooi, mooi bedacht. Natuurlijk dat gewone mens wil graag dat het allemaal dat men op die manier hem dat vertelt. En daarom ook de, de christenen willen dat ook natuurlijk dat aan de gewone mens laten dat zien. Ze. Natuurlijk zijn het geen komedie was. En ze hadden niet, uh, wilde mensen bedonderen, ja, om dat allemaal te vertellen. Maar het was nodig om bij de mens, aan de gewone mens, eerst moet je vertellen iets wat een beeld heeft. Okay, Al is het maar zo'n beeld van iets wat van Jezus, wat, wat eigenlijk geen beeld heeft. Maar dan toch wel, als je kijkt nou overal in de kerk en toch wel vind je wel een, een, een beeld van Jezus. Ja, duidelijk. In de ene kerk. Uh, een leek die zo uit. Op een andere, in andere kerk. Ze willen dat niet. We hebben niets met de katholieken te maken. We willen onze eigen Jesu hebben. Zij maken dan een protestantse begrijp je Het beeld. Nou, in Afrika hebben ze weer andere. Ze hebben een Jeshua. Weer dat is wat zij bij hen past. Hoe zij dat een beeld maken. Maar altijd weten dat. Elk beeld is. Tegen Yeshua. Yeshua zou het niet kunnen, zou het afkuren, helemaal afkuren, dat men een beeld van Hem in ergens in de kerk laat staan, bouwt, well, maakt een beeld van Hem. Hij zou het afkuren, afkuren, uh, weerzinwekkend, hij zou dat vinden. Wat zei dat daarvan hebben gemaakt? En toch is het. En toch, ik zeg het niet dat dit, dat dit verkeerd is. Ze, het is goed voor een mens misschien om uh, te beginnen voor kinderen. Langzamerhand, tot de mens waar, tot de mens, uh, tot zijn rijp, rijpe toestand komt, dat hij geen beelden meer ziet. En wat deze dus, om de moeder Teresa, wat zij dan openbaarde gewoon, openlijk had gezegd, dat aan het einde van haar leven, dat zij was echt rijp geworden door, alles wat haar daden, wat ze, dat, ze had, absolute verbondenheid met Yeshua, dat zij dan leegte had in haar, haar inter interview was ja, met haar, dat zij leegte voelde, dat dan zei ik ja, dat is een goed teken, wat zij ze zegt. Geen beeld, dan zal het je redden. Dus van binnen verbinden ze zich met, die, met Yeshua, je moet het voelen, Ervaren Yeshua de kracht van Yeshua in jezelf. Niets anders. Dat is jouw ketter. Jouw ketter. En niet iets anders. Dat is jouw Yeshua in elke toestand. En niet iets anders dan Yeshua daar ergens op een kruis. Dat is volwassen. Ervaren van de redding van Yeshua. Uh, we gaan een pauze maken. Nee? Oké, okay, we gaan nog een stukje verder. Het is al... Uh, waar staan wij? De regel 22? Nee. Nog niet? Ja, we hebben dat afgemaakt. De, de, 22. Hm? Ja, 22. Oké, okay, nog een stukje. Bij ured waarin. Cijfer Uh, uitleg van woorden. Sefer zikaron, het boek van herinneringen. Of het boek van memo-boek kunnen we zeggen. Maar ik, kan niet, ik, heb geen, ik kan niet weten wat, ik ken geen goed woorden. Zikaron dus het herinnering. Het boek, het boek waarin dus de herinnering leeft. Uh, levenboek. 23. Dichtief want het is geschreven. En het geschreven is. In de. Uh, gaan we gaan is Een vers. In Malachi. In een. een uh, Profeet Malachi. Heeft het geschreven. Wa amartem. Amartem. Shaaf de 24, Elohim Wegole. Zeer, zeer diep wat hij ons vertelt. Dus deze profeet heeft geschreven over uh, de houding van van wat zei Amartem, jullie, zegden, jullie zeiden, jullie zeiden, ja, jullie. Dus hij richt zich als het ware tot het afvallige Joodse volk. Uh, Amartem, jullie zeiden. Schaf Avoud Elokim. Te vergeefs is het gedaan, dat werk van Elokim. Het werk, dus het werken voor de schepper is om niet, heeft niets waard, is niets. 24. Wegomer. Nivnu nou Jose Risha Gam bakhano Elokim пахнуе локи 25 во ималу азне добру и решем иш эверэю 26 вой каше фашем твой шма воихта в сайфер зикорон лефанав 27 лере яшем у лехошвей шму а ихе ситирню в эверс Begrip, het boek van de herinnering, uh, gebruikt werd. En dat werd gebruikt in uh, het boek van de profeet Malachi. En hij schreef daar. Vreemde dingen schreef je daar, maar we zullen zien wat hij zegt ons. Het is geweldig wat wij nu, waar wij ons nu mee bezighouden. Goed opletten. Amartem, dus de regel 23, laatste drie woorden. Amartem, jullie zeiden. Of jullie zeggen. Shaf avud elokim, het is niets, het is om niets. Te vergeefs, hebben wij het werk van Hashem gedaan. Het werk van elokim is, is, ni, is om niets. Dus wat hebben wij gedaan? Wat hebben wij bereikt ermee? we gomer, enzovoort. Nivnu asere sha Laten wij opbouwen de daden van de boosdoeners. Laten wij elokim op proef stellen. Dat is wat ze jullie zeggen. En wij hem al toe en wij zullen ontvluchten en wij zullen hem ontvluchten. Dus so dat is wat ze zeggen. ook dus de eigenlijk is het wat uh, zij zeggen, dat is een tegenstrijdige. Ja, het is nog erger. Het is rebellie tegen Hashem. 520. Als en dan zegt hij dan. Verder zegt hij het in hetzelfde vers zeggen. Als niet abru Hashem. Dan zullen zeggen zij die Hashem vrezen. Ish el rey, de ene aan zijn kameraad. 26. Weik Hashem, Hashem. En Hashem zal het verhoren. Weishma, hij zal luisteren daarnaar. Weik taaf sefer, zikaron. En hij zal het opschrijven in de boek van de zikaron. Zeg, de boek, het boek van de, in, de, in zijn memo boek. Liefanaf welk boek voor hem ligt. Lijarei, lijarei Hashem. 27. Voor, voor hen die Hashem vrezen. Olegos in En voor hen die zijn naam in acht nemen. Of in zijn naam achten. Heer. Punt. En dan verder, verder schreef hij dan. Zelfde Malachi. 27. We jullie, wei jullie Amarashem, Sevaot. Le Yomash era ni asa skula ve gomer. Wei jullie en zij zullen van mij zijn. Amarashem, zij, Ashem, Sevaot. De van de leger scharen. Van de leger. Le mashem voor de, de dag. Op de dag zullen ze dus van mij zijn. Op de dag, Asher Ania Sazgula, wanneer ik de wonderlijke werking zal doen, zal ver verrichten, Wegomer. Het is erg interessant wat u ons nu vertelt in dit in de, vers. Zegt hij aan de ene kant, zegt hij dan, zij die zeggen, die rebellie tonen ja, tegen, de, tegen Hashem, ja, wat is dan het werk wat wij doen? Het is, laten wij dan onze boosdoeners eh, handelingen doen. En eh, wij zullen toch wel ontkomen van hem. Etcetera. En tegelijkertijd zegt je dan, dat soort dingen, dat zij zullen van mij zijn, als Hem zegt. Het, het reimt als het ware niet. Hoe kan je dan reimen die twee dingen? Als zij die boosdoeners zijn en rebellie tonen. Hoe kunnen zij dan van Hashem, van ashem worden? Erg speciaal. We 29 lehavina dwarim, en we dienen deze woorden te begrijpen. 29 na de, na de komen. Gewoon, ja, gewoon lees ik dat en vertaal ik het direct, hè? is goed. shamru is elre eegu dertig. Venedabru bij Nehem, Bezujim, ka eilu, šav einen dertach avutelo kim, umabetza ki šamarnu, mišmarto, tweeën dertach vegomer. Jomara lehem, manavi, azni davru, je reja, šeem de fuoche de pachina, kufkaf het de hasulam de rechter Kolumbije, je reja wel of, elas en niet te wiem, basseifert wij als ikarun, lefanav, shmo, kijk wat die zegt dus. De linker kolom. Bijzonder bijzonder belangrijk dat we we geven die ons te voelen de gmatico en de de smaak van Gmartikun. Wat zal het zijn in de Gmartikun? We hoeven niet te denken alleen maar aan de Gmartikun die later zal zijn. Maar de Gmartikun van ons. En in elke toestand wanneer ik mij verbind met, met de kracht van Yeshua en trek het naar beneden, naar de Malchut, heb ik ook de Gmartikun van mijn afzonderlijke toestand. Dus in elke toestand kunnen we ook een mini. De maartje kon hebben. Zo moet je het zien. Ik maar eh, dan heeft het leven zin. Dan weet je dat het niet later zal zijn. Zoals zij dat allemaal bidden. En eh, schijnheilig dat zeggen dat oh later zal Mashiach komen. Later, maar nu kunnen wij stelen, Nu kunnen wij we van wedu huis afpakken en alles. Doet precies hetzelfde gebeurt nu. Zoals 2000 jaar geleden. Precies die zit ook in Israël precies hetzelfde. Maar dat is wat men denkt zo. So. Terwijl de gmaartje is in kwestie van elk moment. In elke toestand heb ik tien sieroen. In elke toestand kan ik dan door mij naar ketter te trekken eerst. Ja? Door mij eerst uh, te verdunnen, mijn avioed. En dan brengen naar, naar beneden. Zo so dicht mogelijk naar de maal Heb ik eigenlijk mijn mini gmaartje van mijn toestand. Want deze van die kleine gmaartje wordt een grote gmartikoen opgebouwd. En niet denken dat het later zal zijn. Op die manier bedriegt de mens zichzelf. In elke toestand is een, is een moment van gmartikoen. En als je dat weet en als je dat ervaart, dan weet je dat, eh, elke toestand is, in elke toestand kan ik iets moois maken. Ik kan maken dat ik de schepper zal gaan ervaren in mijzelf. Kijk wat je zegt ons. Wees de linker kolom, de vorige pagina, 28? Wie de Havina Dvarim? En wij dienen ze de woorden te begrijpen, 29, na die koma. In de tijd, toen zij ze zeiden, in dat vers, is el de een tegen de ander. Eh... Uh. Wanneer da broer bij hem en zij spraken met elkaar tussen hen. Dvarim, dertig. Dvarim, bezoeim, ka'elu. Dat soort schandelijke woorden, ja, of Rashem. Shaaf, welke woorden? Shaaf, 31 havoed, elokim. Het is te vergeefs dat werk van elokim, wat wij deden. What is that now? It is um, en wat, wat is dat nou? Het is niets. Uma beta, en wat is het nut daarvan, zeggen zij. Kishamar, dat zijn al woorden van dit het, het vers van de Malachi. Om Abed zijn, wat is het nut? Kishama, kishamar, wat is het nut van het feit dat wij hebben Mishmarto, dat wij hebben zijn uh, mitzwa, zijn voorschrift van Hashem, dat wij hebben dat nageleefd? Wat heeft het voorzien? Wat hebben we gedaan? We hebben zoveel jaren dat gedaan. Waarvoor is dat? Waar is het voor nodig? Geweest. We gomeren. 32 enzovoort. Hoe kan dat dat zij, terwijl zij zo schandelijke dingen zeggen, dat verder zegt die Malachi, dat die zegt de woorden die van boven aan hem gegeven waren, die, zegt die, Jomarelei hem, dat hij zou zeggen tegen hen, dat de Navi, de Hanavi, dat de profeet, dus de Malachi, over hen moet, zal, had gezegd, als dat broeien Hashem, dan zullen ze de zeidie, die de zeidie, de zeidie, de de volgende pagina de regel de de zeidie, de de zeidie, de de ander. de zeidie, de niet alleen zeidie, de niet alleen dat, zegt hij, maar dan, dat zij zullen nog opgeschreven, zullen worden in het boek van de zikaron, in het boek van de herinnering, in de memo-boek van Hashem. Lefana voor, voor, de, voor het aangezicht van Hashem. Leeray Hashem voor de, de, het boek voor de, zij die de Hashem vrezen En voor hem die hem respecteren, Eer. Dat zij, juist deze, dat zij ook worden opgeschreven, zullen opgeschreven worden in dat boek van de vrezenden, van hen die de God, die Hashem vrezen. Hoe kan dat? We zien dat zij Hashem niet vrezen. Dat zij juist tegenstribbelen, als het ware, tegen zijn werk. Wat betekent dat? Hoe kunnen we die twee Remen.